1 uur. met het NOS-journaal. De jeugdzorg hebben het afgelopen jaar te maken gekregen met agressie. Bij het merendeel ging het om een ernstige vorm, zoals intimidatie, ook op seksueel vlak. Of om bedreiging of geweld. Voornamelijk door ouders van kinderen die hulp nodig hebben. De cijfers staan in een gezamenlijk onderzoek van werknemers en werkgevers in de jeugdzorg. Bij werkzaamheden aan het spoor in België... zijn zeker twee spoorwerkers om het leven gekomen. Een derde wordt volgens de politie vermist. Het ongeluk gebeurde in Wallonië, in een plaats niet ver van Charleroi. Eerder op de dag was daar een auto door een trein aangereden. Bij het wegslepen afgelopen avond schoot de trein los... en rolde die van een helling af, waar de slachtoffers aan het werk waren... Volgens de kranten morgen botste de trein uiteindelijk tegen een passagierstrein. Daarin zouden zo'n tien inzittende gewond zijn geraakt. Vier patrouilleschepen van de Koninklijke Marine varen tijdelijk niet vanwege problemen met de blusinstallatie. Na een test vorige maand aan boord van Zijne Majesteits Holland bleek dat de sprinklerinstallatie niet goed werkte. Ook op drie andere schepen waren problemen. Er is daarop een vaarverbod ingesteld, omdat nu de veiligheid van het personeel niet kan worden gegarandeerd. De komende maanden worden de sprinklerinstallaties op de vier schepen vervangen. De marine verwacht dat drie schepen binnen een jaar weer ingezet kunnen worden. Vier leden van motoclub No Surrender zijn veroordeeld voor de mishandeling van een voormalig medelid. Ze hebben drie maanden celstraf gekregen. De vier mishandelden het slachtoffer vorig jaar op een parkeerplaats bij de Ikea in Breda omdat de vier no Surrender leden al langer dan drie maanden... in voorarrest hebben gezeten, komen ze vermoedelijk morgen al vrij. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van een jaar geëist. Het weer, de laatste regen, trekt vannacht Limburg uit... en op steeds meer plaatsen klaart het op. Hier en daar valt nog een bui. De temperatuur zakt naar 4 tot 7 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met buien. Soms breekt de zon even door. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 the I'm sick We I'm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 Is yeah. that- yeah. Only hope, once you fly you'll be free You should never cry no more Feeling all alone and insecure